Volgens hoogleraar Vonk van de Radboud Universiteit in Nijmegen gebruikt de stapel verzonnen data. Over de conclusie van het onderzoek dat mensen huftig worden als ze aan vlees denken ontstond vorige maand commotie. De afgelopen maanden is de inflatie in Nederland niet veranderd. CBS meldt dat de prijzen in augustus, net als in juli, gemiddeld 2,6% hoger waren dan een jaar eerder. Vooral benzine, energie en tabak moet meer worden betaald. Ook telefoon en internet zijn duurder geworden. Consumentenelektronica werd goedkoper dan een jaar geleden. De export van Duitsland is in juli voor de tweede maand op rij gekrompen. De uitvoer van goederen en extra diensten lag 1,8% lager dan in juni. In juni was de export al met 1,2% gedaald. De import van Duitsland daalde met 0,3%. In juni was de import nog iets gegroeid. Het weer bewolkt met af en toe wat buien. wordt 17 tot 18 graden en er staat een stevige zuidelijke wind. Morgen ook bewolkt met wat regen, maar met 19 tot 23 graden ook wat warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Sahoka van de ANWB. Fielers in de Randstad staan nog op de A4 naar Amsterdam bij Batuverdorp 4 kilometer en richting Den Haag 3 kilometer bij Zoeterwoude A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Knopert nog 8 kilometer er staat een auto met pech en die blokkeert bij Knopert de linker rijstrook op de ring Amsterdam de A10 tussen Afrit Vollendam en Knopert Watergasmeer 5 A27 Breda naar Utrecht nog 3 kilometer voor Knoopert Everdingen vanuit Almere naar Utrecht rijdt het nog langzaam over 5 kilometer. tussen knoopert een en Beeldhoven. in En verderop nog eens een keertje bij Utrecht Noord. Daar staat een file van 3 kilometer. A28 richting Utrecht. Daar staat tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort nog 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je le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 It's to play me like it a and melody One bang on the drum as she me with touching me when love is poor I can fight it She got my soul, she's me Hold my hostage when I hear that beat I won't take these shackles at my feet Cause they're the only thing I'm make be feel free. That's why I'm a slave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 Ja, ga ze maar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 6.9 is Zong J, John Ford, and Summer is C M M oh. <hazien��ioninação> <hazien> ba -ba -ba -ba -ba -ba. Coming at your mount with your blah blah blah. <hazien> <Six -iada> Zip you lip like a padlock. Hit <hazien> yeah. me in the back with a jacket <hazien> the jukebox. Care yeah, where you live at no. Just turn around, boy. Let no. me hit that. Don't be a little bitch with your chit chat. Just, Just show me the day. Do. Listen, <hazien> listen, high Love. With this song, so just say, I'm not yeah. I'm hard enough. talking that blah, blah, blah. Think you'll be getting And this now? Know. Put a little love mm -hmm. in my glove box. I just wanna yeah. dance with no pants on? Me in the bag mm -hmm. with a jacket and a tuba. Head to the chase, kid. Cause I know mm -hmm. you don't care what my middle name is. I'm mm -hmm. wanna be naked and like you're wasted. wasted. You, you That blah blah blah, think you'll be getting this? Nah, nah, nah, not nah in the back of my car. Uh, uh, if you keep talking that blah blah, blah blah, blah, blah. You be delaying, you won't be saying some shit.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 And Wrong down.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 Respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, mi vida irá, si a no le interesa, que se irá, si no vale la pena, se perdió la moza, acabo la fiesta, ya no anda el moto que empuja a la tierra, la vida es un chiste, te contriste, final, el futuro no existe, pero yo le digo bonito. Het la vida bonito, wereld. a nacer cada día bonita la verdad, no mooie wereld. Het is een mooie wereld. Het is een mooie wereld. Het is een mooie wereld. Het is een mooie wereld. Het is een que wereld. Het is een mooie wereld. Het is een mooie wereld. Het Wat bonito que te Wat cuando te va Wat que bonito que te Zamba, la tierra, la paz y la vida que pasa Bonito, todo me parece bonito Trama, tu salsa, la mancha en la espalda Tu cara, tus ganas el fin de semana Bonita la gente que, que viene y que viene, va Bonita la gente que no se detiene Bonita la gente que, que no tiene la Que escucha, que, que tiene, entiende, que tiene que queda. da Bonito, por te. bonito, pero Bonita la rumba, bonito, José Bonita la misa que no tiene misa, Bonito este día, respira, respira Bonita la gente La madre de verdad bonita la gente que es diferente que tiembla que siente que vive en presente bonita la gente que estuvo y no está bonito Wat que, que se está, cuando se está bonito, que bonito que se está. by nine I said you took your